4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Debora Blekkenhorst en Lucella Carasso. Goedemiddag. Vrijdag is de officiële opening, maar over een klein uurtje beginnen ze echt. De Olympische Spelen. Op het voetbalveld treden namelijk de vrouwen van Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland aan. Nederland is er niet bij en daarover praten we met voormalig bondscoach Vera Pauw. Ons panel na half vijf gaat over cultuur. Martijn Sanders en Terts Brinkhoff zijn onze gasten. Eerst krijgt u het NOS Nieuws van Kees Groot.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 Willem Holleder gaat wekelijks een column schrijven in Nieuwe Revue. Op 5 september verschijnt zijn eerste stukje. De hoofdredacteur van Nieuwe Revue noemde Holleders naam bij wijze van grap een keer... toen de redactie besprak hoe het blad spannender gemaakt kon worden. En toen bleek Holleder ook nog te willen. Hij moest natuurlijk in eerste instantie wel weten wat voor vlees hij in de Kuip had. Maar toen we eenmaal tegenover elkaar zaten en hij hartstikke leuke anekdotes kon vertellen... niet bang om zijn mening te geven over voor wat hem ook overkomt... toen dacht hij van nou ja, volgens mij hebben we goed, uh, goed geschoten.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Blaakum 2 kilometer. Dat was een aanreding. Alle reisschokken zijn weer vrij. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentenol 2 kilometer. En op de A10 de ring Oost tussen knopende Watergaasmeer... en Scheddingwouden 3. Een aanrijding op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Knopende Emnes 4 kilometer. De rechte reisschok is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Boven je tachtigste jaar nog een nieuwe heup, vijf bypasses en een chemokuur. In Hollandse Zaken de beladen discussie over het soms eindeloos lang doorbehandelen van ouderen. Omdat het kan volgens de arts, omdat de patiënt het wil of omdat de familie het eist. Een discussie dus in Hollandse Zaken vanavond bij Max even na 9 uur op Nederland 2. Naast gewoon sparen kunt u bij Leaseplan ook terecht voor een termijndeposito. Zet uw geld nu één jaar vast en ontvang aan het einde van de looptijd 3,2% rente.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is vier minuten over vier. De Europese Unie is van plan sancties tegen Zimbabwe te versoepelen. We grijpen dat zo aan om stil te staan bij de situatie in dat land. Eerst het nieuws over Syrië. Hier zijn Deborah Blekenhorst en Lucela Carasso. Want duizenden Syrische soldaten worden van de grens met Turkije verplaatst naar Aleppo. Dat is de tweede stad van Syrië waar op dit moment hevig gevochten wordt. Ook die verplaatsingen zijn niet zonder bloedvergieten gegaan, zeggen de opstandelingen. We gaan praten met correspondent Bram Vermeulen. Die is, uh, is bij de grens met Syrië. Bram, en jij bent vandaag in Syrië geweest, hè? Ja, ik ben net uh, overgestoken naar, naar Syrië en naar de plekken gegaan waar in de afgelopen dagen zo ontzettend hard gevochten is. En ja, uh, op het moment dat je aankomt in die dorpen zie je niet anders dan sporen van die strijd. Uh, soms Sta te kijken, hoe hebben ze het in godsnaam voor elkaar gekregen, de strijders van het vrij Syrische leger, om hier het leger te verslaan? We waren zojuist bij een moskee. Die was omringd door maar liefst zes tanks. Uh, de moskee die staat nog, hoewel een aantal muren daar zijn weggeblazen. Maar de tanks zijn stuk voor stuk opgeblazen. En zo is het eigenlijk op iedere straathoek, bij ieder huis, is er ontzettend hard gevochten. Uh, we hebben ook stilgestaan bij het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst, de militaire veiligheidsdienst. Waar jongens doorheen lopen en vertellen hoe daar de opstandelingen, als ze naar demonstraties waren geweest... ...dagen achtereen gemarteld werden, hoe ze daar vermoord werden. En dat hoofdkantoor van de, de Veiligheidsdienst ligt nu in puin. Er hangt alleen nog een ventilator aan het plafond. De archiefkasten zijn omgetrokken. Er staan nog wat bedden in de hoek. En voor de rest is het alleen maar één grote ruïne geworden. En terwijl we daar zo door die puinhopen heen we dachten... ...ja, uh, dit dorp uh, is overwonnen, is veroverd door de, het Vrije Syrische leger... Maar hoe gaat het in godsnaam weer gerund worden? Hoe wordt dit ooit weer een gemeente zoals het was? Ja, en, en het zegt ook wel wat over de wapens die, die dat vrije Syrische leger heeft. Hè. Daar waren natuurlijk al heel veel verhalen over. Maar dat heb jij nu met ja. eigen ogen kunnen zien. Ja, het, uh, het zegt inderdaad heel veel. De jongens die wij vandaag zagen waren uh, toch allemaal uitgerust met lichte wapens. Dus toch weer uh, de bekende Kalashnikovs. Uh, ik heb geen raketwerpers gezien, maar zo'n... Uh, Zo'n slagveld als om de moskee kan niet anders uitgevochten zijn dan uh, dat soort materiaal. Zij vertelden zelf uh, dat ze veel booby traps gebruik hebben gemaakt van booby traps van, van landmijnen uh, waarmee die tanks zijn opgeblazen. En dat ze daar werkelijk weken mee bezig zijn geweest met, uh, met deze strijd. Maar ik denk uh, wat je vooral hier ziet in de grensregio... ...aan Turkije, dat het Syrische leger gewoonweg niet meer wilde. Dat ze uiteindelijk deze puinhoop hebben achtergelaten... ...om inderdaad, zoals jij in de inleiding ook zei... ...Aleppo en Damascus maar te beschermen. dat zie je eigenlijk door heel veel delen van Syrië heen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het noordoosten van Syrië... waar het vrij Koerdische leger, nou voor het zeggen, heeft in een aantal steden. Uh, ja, ze zeggen dat ze dat veroverd hebben, maar het komt vooral vanwege het terugtrekken van die troepen van, uh, van Assad, waardoor ze de overwinning kunnen claimen. En Bram, uh, Turkije heeft de, de grens met Syrië gesloten. Die grensposten zijn dicht. Uh, vluchtelingen kunnen er nog wel door. Zie je dat ook, die vluchtelingenstroom? Ja, maar niet hier bij die officiële grensovergangen. Zo is het eigenlijk ook nooit geweest. De vluchtelingen kwamen altijd... Door de velden, door de weilanden, soms uh, rakelings langs de mijnenvelden die er uh, nog liggen. Er zijn allerlei illegale uh, smokkelroutes, al eeuwen oud hier zelfs, waar gebruik van wordt gemaakt. Uh, inmiddels zitten er al meer dan 40.000 vluchtelingen in die kampen. Ook steeds meer deserterende soldaten, deserterende generaals, dat zijn er inmiddels ook. Uh, meer dan 20. Uh, dus je ziet langzaam uh, ja, het leger van Assad uh, in elkaar storten. tegelijkertijd. Uh, ja, kun je ook niet te vroeg juichen. Dus wat ik vandaag zag, is dat het Vrij Syrische leger uh, de touwtjes strak in handen heeft in, in zo'n dorp. Uh, dat is veroverd gebied. Uh, maar tegelijkertijd moet je niet vergeten dat er nog altijd een leger van een half miljoen soldaten met helikopters, met tanks, met zeer zwaar materieel. Uh, ...tegenover de opstandelingen staat en dat die gevechten nog lang niet gewonnen zijn. En als je dan zegt dat dat, dat vrije Syrische leger zo'n dorp of een stadje in handen heeft... Hè, ...wat betekent dat voor de mensen die daar wonen en die misschien ja. het liefst helemaal geen partij kiezen hierin? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb in de afgelopen weken een aantal vluchtelingen gesproken die precies dat zeiden. Wat doe je op het moment dat je nog met de een nog met de ander uh, wil vechten? Dat je gewoon geen zin hebt om zo'n Kalashnikov in, in handen te nemen. Dan uh, vertrekken heel veel mensen. Uh, als je niet Sunni bent, als je geen Sunni bent, uh, dan ga je uh, niet naar de vluchtelingenkampen aan de Turkse grens. Maar dan reis je vaak door naar Griekenland, naar, naar Europa. Uh, ...waar ik een paar weken geleden zelf heel veel christenen, alawit ook ben, ben tegengekomen, Koerden ook. Dus Je ziet ook dat die vluchtelingenkampen zeg maar, uh, ja, een soort uh, uh, microcosmos worden van het nieuwe Syrië... ...waarbij de Soenieten toch de overhand hebben. En uh, dat is, wordt misschien nog wel het grootste probleem voor, uh, voor de komende weken. Hoe dit, uh, dit gaat uitspelen, hoe die minderheden worden verdeeld... ...en hoeveel ruimte er nog is om, uh, om minderheid te zijn. Maar, eh, wat, ja, wat je in zo'n dorp ziet is, ja, oké, okay, de boel is veroverd en nu, hè, de, de scholen liggen in puin. De kinderen spelen met rondliggende munitie, met kogelhulzen. Uh, wanneer gaan ze weer naar school? Niemand kan het zeggen. Het vrij Syrische leger zegt, zegt wel dat ze uh, van plan zijn burgemeesters te gaan benoemen, politieagenten te gaan benoemen. Maar vooralsnog is het anarchie en chaos. Bram Vermeulen, jij hebt dat vandaag kunnen zien in Syrië bij de grensstreek met Turkije. Dank voor jouw verhaal. Mister Mister, met uh, Broken Wings. De Europese Unie overweegt om de sancties tegen het Afrikaanse land Zimbabwe te versoepelen. Voorwaarde is dan wel dat het geplande referendum over de nieuwe grondwet geloofwaardig is. Hugo Knoppert is coördinator van Zimbabwe Watch. En dat is een samenwerking van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die daar uh, actief zijn. Hij reist ook regelmatig naar Zimbabwe voor zijn werk. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent dit nu concreet voor Zimbabwe als dat inderdaad zo ver komt? Uh, voor Zimbabwe betekent het eigenlijk uh, niet zoveel, uh, denk ik. Uh, die sancties waren vooral voor een groot deel symbolisch. Het waren eigenlijk twee vormen van sancties. Het ene deel is nu geschorst, dus dat is tijdelijk opgeven, Dat is eigenlijk het deel wat zegt dat de EU-lidstaten directe ontwikkelingsprogramma's met de overheid van Zimbabwe kunnen beginnen. En dat kunnen ze dus nu vanaf nu doen. Het tweede gedeelte, en dat is eigenlijk het symbolische gedeelte, dat is het reisverbod voor Mugabe en een kniek om hem heen... Uh, en het uh, bevriezen van hun tegoeden. En dat is nog gehandhaafd en dat is inderdaad gekoppeld aan het referendum. Dat moet een goede uitkomst bieden? Dat uiteindelijk. moet een goede uitkomst bieden. Maar ik denk dat voor, voor Mugabe en zijn partij... Uh, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of die uh, sancties er wel of niet zijn. Het zijn niet sancties zoals we die zien bijvoorbeeld bij Syrië of, Ira of Iran. Uh, deze hebben eigenlijk niet echt invloed op de economie van Zimbabwe. En... Eigenlijk vinden wij als Nederlandse ontwikkelingsorganisaties uh, de stap van de EU goed. Omdat wat we eigenlijk gezien hebben de laatste tijd... is dat uh, Mugabe uh, deze sancties heel erg gebruikt heeft als propagandamiddel. Hoe doet hij dit dan? Uh, nou, hij zegt dat de economische toestand in het land uh, vooral komt door de sancties. En eigenlijk alles wat slecht gaat in Zimbabwe is de schuld van de sancties. En uh, voor de gemiddelde Zimbabwean uh, is mijn verhaal... dat het uh, gerichte sancties zijn tegen een beperkte groep mensen. Ja, dat, dat de meeste mensen weten dat niet. En uh, er zijn grootschalige campagnes geweest van zijn partij, het is echt een speerpunt eigenlijk... Uh, in de aanloop naar eventuele verkiezingen... Uh, ja, om de EU-sancties de schuld te geven van alles. Maar kan je dan zeggen dat ze helemaal geen effect hebben gehad? Uh, ze hebben wel deels effect gehad. Want het is natuurlijk wel een symbolische maatregel... die ook een steun is voor de mensen die bezig zijn in Zimbabwe... om uh, hervormingen te bewerkstelligen. En voor hun is het natuurlijk ook moeilijk... omdat er wel gezegd is ook in, in het statement wat erbij is gegaan... dat het op basis is van vooruitgang in Zimbabwe... En dat is voor bijvoorbeeld de organisatie met wie ik werk... is dat een moeilijke zin, omdat die, die zijn niet overtuigd van die vooruitgang. Hoe nee. meet je dat dan? Ja. Sorry? Hoe meet je bijvoorbeeld vooruitgang? Ja. Nou, dat is dus dat is heel erg moeilijk. En uh, kijk, ik denk zelf dat er wel sprake is van vooruitgang. Um, de regering die er vanaf 2008 is... is dus een samenwerking tussen de partij van Mugabe... en wat toen de oppositie was, de MDC. Die zitten nu in een eenheidsregering. Ja, maar dat, met Tsvangirai, hè? Ja, geloof, met Tsvangirai. Nou, dat is een uh, moeilijk te noemen, een slecht huwelijk, ja, te noemen. En dat, dat is ook een paar keer uit geweest en aan. Um, en dat dat gaat moeizaam. Um, maar tegelijkertijd zie je dus wel dat de partijen veel meer praten. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de maatschappelijk middenveld, als zij dus nu een uh, debat organiseren, dat er wel mensen van de partij van Mugabe aanschuiven. Dus de dialoog die is er, maar de concrete hervormingen die uh, eigenlijk nodig zijn voor een nou ja, ik zou niet zeggen een vrij verloop van verkiezingen, maar een zo eerlijk mogelijk verloop van verkiezingen. Ja, die, die zijn nog niet concreet merkbaar. En nee, dat en is dat, het... dat is het democratische waar geen vooruitgang in zit. Maar als je economisch kijkt, gaat het toch wel beter nu in Zimbabwe? Uh, het ligt er een beetje aan met, waar, met welk punt je het vergelijkt. Uh, ja, ze hebben toen... rampzalige jaren Plot. gehad. met Die inflatie, wat Plot. was het, 4000 procent of zo? Ik heb, ja. een, uh, van, van uh, vijf... ik heb een biljet van 250 miljard dollar. En ik geloof dat het inflatiepercentage met 51 nullen was. Dus dat was inderdaad... Mensen hadden een mand met alleen maar briefgeld om de bus te kunnen nemen. En daar zijn verschrikkelijke verhalen over te horen van mensen die, uh, ja, die daar toen woonden. En, en dat is toch verbeterd? Ja, het is verbeterd. En vooral eigenlijk sinds de vorige verkiezingen en de MDC-minister van Financiën, die, die uh, de US-dollar heeft ingevoerd. En dat heeft wel geleid tot stabiliteit. De winkels uh, zitten nu weer vol met boodschappen. Dus mensen kunnen boodschappen doen. Hoewel de prijzen wel duurder zijn. Economische groei was vorig jaar vrij goed. Alleen dat heeft zich dit jaar niet echt doorgezet. En is eigenlijk weer uh, tot stilstand gekomen. En het komt ook doordat ja, bepaalde ministeries zijn nog steeds in handen van uh, ZANU. En belangrijke ministeries. En, en ZANU is de partij van uh, partij van, Mokade. van Mokade, ja, Sorry. Ja. Uh, en die hebben bijvoorbeeld nu een maatregel waarbij ze zeggen dat alle bedrijven die uh, meer omzet hebben dan 500.000 dollar. Voor 51% in handen van Zimbabwanen moeten zijn. Dat is dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat we zagen bij de, bij de landhervormingen. En dat voert, past nu toe op andere sectoren van de economie. Dat maakt het natuurlijk heel erg lastig voor uh, ondernemers om te investeren in Zimbabwe... als er zoveel onzekerheid is. Um, daarnaast een heel belangrijk element, uh, ook politiek gezien... Uh, is de Fonds van Diamanten geweest, uh, een paar jaar geleden. Zimbabwe heeft de potentie om de grootste diamantproducent van de wereld te worden. Dus er gaan er enorme hoeveelheden in om. En als je kijkt wat er dan wordt afgedragen aan het ministerie van Financiën... dan is dat echt bijna niets. Um, Want waar, waar gaan die diamanten dan naartoe? Uh, het zijn voornamelijk um, uh, joint ventures tussen uh, buitenlandse bedrijven. China bijvoorbeeld, Zuid-Afrika. En de mensen uit de veiligheidsdiensten van Zimbabwe. Dus leger, politie, uh, geheime dienst. Die bezitten dat. Uh, en dat is ja, eigenlijk een soort een recent rapport noemde het een beetje een soort parallelle overheid. En het is ja, om twee redenen dus echt wel gevaarlijk. De, de eerste is dat Zimbabwe zelf als land gewoon het budget niet op orde krijgt. Ze, kunnen, ze zouden heel veel kunnen doen met die inkomsten. En belangrijker nog is dat, wat gaat er straks gebeuren met het geld als er verkiezingen komen? En wordt dat geld gebruikt om campagnes tegen de bevolking wel of niet uh, te gaan beginnen? En dat is, dat is wel de dreiging die er heerst. Die verkiezingen kunnen overigens alleen worden gehouden... als straks inderdaad ook dat het referendum is goedgekeurd. Dus ja, één plus één, of als dat referendum geloofwaardig mm -hmm. is geweest. Ja. Waarom duurt het zo lang voordat men zich daarover kan uitspreken? Um, ja, ja, het is lastig. Het is, het is deels een vertragingstactiek... die de partij van Mugabe eigenlijk heel vaak toepast. Je ziet dat de hervormingen die zijn afgesproken in 2008... voor een heel erg groot deel nog niet zijn doorgevoerd. En dat is Welke onder... had men bijvoorbeeld moeten doorvoeren? Uh, onafhankelijke instituties, bijvoorbeeld de kiescommissie... dat is natuurlijk heel belangrijk... en daar zitten veel mensen uit de, de geheime dienst zitten daar nog in. Uh, het uh, updaten van de kieslijst. Er staan heel veel mensen op die meer dan 100 jaar zijn... of mensen die onder de 10 zijn. Heel veel mensen met dezelfde geboortedatum. Ik geloof zelfs dat Elvis Presley op de, de kieslijst oh, staat nee. in Zimbabwe. Echt waar? Van de ZANU-partij. Uh, ja, Mediavrijheid. Ja, het gaat beter, maar er is nog wel veel te winnen. En maar denk... wacht even, nog heel even die kieslijst, want dat is wel een beeld. Elvis ja. Presley staat daarop, daar kan je dan op stemmen. Wordt gezegd. En dan gaat je stem gaat nee, de naar de kieslijst. Mugabe. De kieslijst is uh, welke mensen er mogen stemmen. Dus er zijn heel veel stemmers. Ja, dat ah, zijn niet de geregistreerde staan. kiezers. Klopt. klopt. Ja, en dan krijgt Mugabe een stem van Elvis Presley. Dat klopt. is dan het idee. Ja. Dat is toch ook heel bijzonder? Dat eigenlijk. is ook heel bijzonder. Uh, het is een domme die... manier van fraude. Maar goed, als je nou, ja, geen waarnemers is... toelaat, dan maakt dat natuurlijk ook niet ja, uit. En dat is natuurlijk waar, waar je naar nou moet kijken. Van worden er waarnemers toegelaten waar vandaan? En uh, kunnen mensen ook uh, campagne voeren? En ook vanuit de NGO's kunnen zij campagne voeren. Want dat, dat zie je dus nu wel. Dat uh, ze zijn tussen haakjes beter geworden. Uh, de, de, de misstanden die plaatsvinden, die zijn uh, minder zichtbaar. Ja, maar kan... die gebeuren nog wel steeds. Ja, het kan trouwens ook nog zo zijn, natuurlijk dat iemand zijn kind naar. Dat is wel ja. ook nog een mogelijkheid. Ik snap de achterdocht ja, ja. in dit land. Uh, maar volgend jaar uh, staan de verkiezingen gepland, als ik me niet vergis. Er is nog geen datum, Toch maar, niet, maar de, afgelopen, de, ja, de afgelopen twee jaar was er elke keer het gerucht van... Uh, of in ieder geval het ding van gaan de verkiezingen komen... Uh, en volgend jaar zullen ze echt moeten komen. Want maar... dan is de periode van vijf jaar is voorbij. En dan... Ja, en gaan we die hervormingen, of gaan zij daar die hervormingen redden voor die tijd? Nee, ik denk dat je realistisch moet zijn als, uh, sowieso als MDC, maar ook als internationale gemeenschap, als uh, NGO's die daar werken, van wat je, moet, wat je moet willen en wat je moet vragen. En ik denk dat je wel uh, ja, bepaalde dingen kan je wel, kan je wel vragen. En het, er is een belangrijke rol voor Zuid-Afrika en voor de regio om dat ook uh, te eisen eigenlijk aan Zimbabwe. Uh, en ook om de verkiezingen onder bepaalde voorwaarden wel of niet goed te keuren, de uitkomsten daarvan. Uh, in Zuid-Afrika heeft daar een belangrijke rol te spelen. Nou, dan nog even één economisch uh, nieuwtje, lichtpuntje. Afgelopen maandag hè, heeft de KLM aangekondigd weer een directe vlucht van Schiphol naar Zimbabwe ja. te openen. Wat zegt dat? Uh, nou, voor mij is dat sowieso heel fijn. Dat scheelt mij een hoop reistijd. Uh, maar ik denk wel dat het is wel een sentiment wat heerst. Er liggen heel veel kansen. En ook denk ik voor, voor Nederland. Uh, niet alleen voor de ontwikkelingsprogramma's, maar ook eventueel voor bedrijfsleven. En ik denk dat. Behalve als je bedrijf dan weer voor de helft wordt. Nou uh, ja, ingenomen? dat is inderdaad, daar moet je, daar moet je goed uh, <laughs> over nadenken hoe je dat vormgeeft. Maar um, Zimbabwe is een land met heel veel potentie. En eigenlijk is er helemaal niet zoveel nodig om het land weer de parel van Zuidelijk Afrika te laten worden. Alleen dat niet zoveel. Dat, dat is weer heel erg moeilijk. Maar Zimbabwe heeft een enorme potentie in de landbouw, toerisme, mining. Uh, dus er is veel mogelijk. En het wordt ingezet. En het moet worden uitgehaald, Uiteraard, ja. uiteindelijk. Hugo uh, Knoppers, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dank u wel. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Mooi zomers nummer, passend bij deze zonnige dag. Giovanka, On My Way. Radio 1. Sportzomer, tweets. De vraag van deze week, Luc is: zijn er nog mensen in Londen aangekomen? Nou, zeker, zeker. Ik heb echt in mijn hele leven. De afgelopen 24 uur de meeste koffers zien ooit. Want soms ontstaat er op Twitter een soort vreemde gewoonte... en daar heb je dan helemaal niets aan, maar het is gewoon niet weg te krijgen. Afgelopen dag was dat dus het fotograferen van de koffer... door de Olympische sporters, want iedereen die was natuurlijk aan het inpakken... en dan ook weer uitpakken. Ilko Sint-Nicolaas zit op atletiek en tweet via @ilko10kamp een foto van zijn koffer met wel tien paar rode schoenen. Daarna roeier shoot Hamburger tweet een foto van alle koffers... van het Nederlandse roeileger, zodat hij het zelf noemt. Zwemster Inge Dekker is via addekker Inge mega origineel en tweet geen foto van een ingepakte koffer, maar van een uitgepakte koffer. Tienkamper Ingmar Forst neemt het voorbeeld van collega Ilko Sint-Nicolaas over... en tweet een foto van zijn koffer die hij meeneemt. Daarna een koffer van de schoenen die hij meeneemt. En daarna een foto van de schoenen die hij meeneemt in de koffer die hij meeneemt. Dan Sanne Keizer, Ed Sanne Keizer, een foto van haar koffer. Uiteraard collega beachvolleyballer Marleen van Iersel, een foto van haar koffers. En dan nog eentje via hun gezamenlijke account, Ed Keizer van Iersel. Voor de zekerheid nog even een foto van de koffers en tassen die ze meenemen... voor iedereen die niet heeft gezien. Kortom, ik ben blij dat iedereen er is. Atleten, die maken deze dagen gebruik van de vrije tijd om het Olympisch dorp te verkennen. En de plek waar ze de gouden medailles gaan uh, winnen uh, te bekijken. Ruiter Tim Lips, die tweet op @Tim_Lips Tim Lips. Dat zijn paard Okie, erg fijn liep in het hoofdstadion. Zijn eerste training zit er inmiddels op. En de Holland 4, dat is roeien, tweet via Holland 4 en laat weten dat ze zijn aangekomen. De foto's van de koffers die komen straks nog, neem ik aan. En ze hebben hun eerste training op de baan gehad. Die ligt er mooi bij, vinden ze. Zwemmer Nick Drieberg heeft ook geen klachten. Op zijn Twitter zegt hij zwembad ziet er geweldig uit, reet de hoge tribunes... en toch ook gewoon 50 meter lang zwembad. Witte aantikplaten, altijd bijzonder. Geen idee waarom dat is, maar het is bijzonder. En Peter Hellebrand is er ook helemaal klaar voor. Via Ed P. Hellebrand tweet hij, zo bijna klaar met inpakken... en dan morgen op naar Londen. Weer wat later laat hij weten dat hij inmiddels aan het wachten is op het vliegtuig. Het was nogal vroeg vanmorgen, vindt hij. En mocht je je afvragen wie die Peter Hellebrand is... en welke sport hij beoefent, dat vertel ik later nog wel een keertje. Morgen, er zijn er weer nieuwe tweets. Dit was het een beetje. Oog oh, van vandaag een beetje schraal. Er uh, was niet zo heel verschrikkelijk veel te doen op Twitter. Het is ook lekker weer natuurlijk. Hè. Dus morgen ongetwijfeld meer tweets. Meepraten kan meer via coffers. hashtags. Ja, meer <laughs> Nog cofers. meer. Hashtag R1 Sportzomer. Dan kan je meepraten. Ja, en op de site kan je ook die koffers voorbij zien komen. Blijven die daar ook nog op staan, uh, Luc, ik of ga vragen, we dan naar jouw Ik Twitter ga vragen account. of ze over vijf minuten nog even een rondje op de webcam kunnen doen met de koffers. Komt uh, helemaal du goed. Ik denk dankjewel. Ja. Wij gaan er even uit voor de hoofdpunten van het nieuws. Kees groot.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 In Rotterdam heeft rond het middaguur een vira trein een paar uur stilgestaan in een tunnel. Ongeveer 300 passagiers zaten een uur vast voordat ze werden geëvacueerd. Volgens DNS was er een technisch probleem... maar waar de problemen precies door zijn veroorzaakt is nog niet bekend. Om twee uur was de vira trein weggesleept en werd de tunnel weer vrijgegeven.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 ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A15 Europort Rotterdam... tussen Pernis en knooppunt 2 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar zijn bij knooppunt Barendrecht twee rijstroken dicht. Ook problemen op de A27 Utrecht richting Almere. Daar was een aanrijding tussen Beeldhoven en knooppunt Eemles 7 kilometer. De rechter reisrook blijft vanwege technisch onderzoek... naar de aanrijding nog tot 6 uur vanavond dicht.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 Zometeen ons cultuurpanel over de vele festivals. Martijn Sanders en Terts Brinkhoff zijn hier. En straks de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen... bij het vrouwenvoetbal zonder Nederland. En daarover komend een half uur voormalig bondscoach Vera Pauw. Eerst naar Noord-Korea, Ri Sol zo heet ze, de vrouw van de Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-un. De Noord-Koreaanse staatstelevisie heeft een einde gemaakt aan de speculaties over de vraag wie toch die jonge vrouw was aan de zijde van Kim. Noord-Korea-specialist en verbonden aan instituut Klingendaal is Sikko van der Meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Had u een vermoeden? Nou, wel dat, dat het zijn partner was. Uh, het was speculeren of het in het vriendin was, of dat hij getrouwd zou zijn... Um, maar ja, Noord-Korea is een gesloten land, we weten überhaupt helemaal niks van Kim Jong-un. We weten niet eens hoe oud hij is, daar staan te weten of hij getrouwd is of kinderen heeft. Dus ja, het is op zich wel grappig dat nu ineens bekend wordt dat hij getrouwd is inderdaad. En ook brengend zo als Groot Nieuws zelfs. Nou, wij brengen het in als groot nieuws maar... in het Westen. In, in Noord-Korea was het, als ik goed heb, meer een, een bijzinnetje in het nieuws dat hij ergens op bezoek was geweest met zijn echtgenoten. Uh, dus daar is het niet als groot nieuws gebracht. Maar ja, voor uh, de, de, de Noord-Korea-watchers is het natuurlijk wel groot nieuws. En wat kan erachter zitten dat ze dit nu doen op dit moment? Nou, dat is ook speculeren natuurlijk. Uh... Maar het lijkt erop dat Kim Jong-un een beetje een stijlverandering uh, probeert door te voeren. Hij probeert meer op zijn opa te lijken. Dus eigenlijk de eerste dictator van Noord-Korea, uh, uh, Kim Il-sung. Die kwam ook graag met zijn vrouw in beeld. Uh, er was toch meer een wat toenadigbare familieman, uh, zal ik maar zeggen. Terwijl Kim Jong-il, zijn vader, uh, die was wat, wat, wat afstandelijker. Hè? We wisten ook nauwelijks dat Kim Jong-il een vrouw had en kinderen had. Dus het, is, het lijkt een beetje een, een, een stijlverandering. Maar ik ben bang dat het niet echt invloed op de politiek van Noord-Korea zal hebben. Uh, maar is... uh, ja, wat, wat, wat weet u van, van deze Ri Of uh, sol uh, is... Ik weet niet hoe je, uh, wat, je, wat je zegt eigenlijk. Is het Ri of is het sol ja, ik, ik zeg inderdaad gewoon Rie, Rie is de achternaam, want in Korea beginnen ze met de achternaam vooraan. Um, maar om eerlijk te zijn, ik, ik weet helemaal niks van haar. En ik denk dat bij niemand iets van haar weet. Er wordt wel gespeculeerd dat ze een zangeres zou zijn. Um, er wordt ook gespeculeerd dat, dat Kim Jong-un eerder ook al een relatie met een zangeres gehad zou hebben. Hij heeft zijn vader toen een eind aangemaakt. Maar of dat dezelfde zangeres is, is ook niet duidelijk. Dus eigenlijk, nee, we weten helemaal niks meer. behalve de beelden die we hebben gezien. En dat nu die vrouw die we op die beelden hebben gezien. blijkbaar zijn vrouw is. Maar wie zij precies is, uh, geen idee. Ja, zo gaan we een beetje de richting van de roddelbladen wellicht op. Wie is die ja, vrouw? Ja. Ja. <laughs> ja, maar dan um, over, over een man die, die ja, voor, de, voor de wereld. natuurlijk ja, uh, erg belangrijk is. Hij, heeft natuurlijk een, ja, hij is een dictator in een land. in een uh, zeer invloedrijke regio. Hij is dan een knoppen van allerlei. Uh, belangrijke wapensystemen. Dus ja, het is wel handig dat we iets meer van hem afweten. Maar dat hadden ze misschien ook direct kunnen doen... toen hij natuurlijk aan de macht kwam. Zo van, goh, dit is een sterke, jonge, dynamische man. Ja, dat is waar, inderdaad. Uh, aan de andere kant... Um, een beetje mysterie mysterieus... Uh, uh, uh, uh, oude rondom zo'n dictator... doet het ook altijd goed. Hè? Als, je, als je weinig van iemand weet... Dan uh, staat hij op een, op een hoger platform eigenlijk. En dat hebben de, de Noord-Koreaanse dictators allemaal altijd gedaan. En we, we weten heel weinig van ze, ook de Noord-Koreaanse bevolking weet heel weinig van ze. Uh, en daardoor krijgen ze bijna een soort goddelijke status. Hè. In Noord-Korea hebben ze echt een goddelijke status. En hoe meer je van iemand weet, hoe menselijker hij wordt eigenlijk. Dus je moet het een beetje zo in stand houden op deze manier. Dat doen ze goed dan. Uh, Sekko van der Meer, Noord-Korea-specialist, verbonden aan het instituut Klingendaal. Dan gaan wij naar de Olympische Spelen, want die gaan over een minuut of 25 van start. Uh, ik hoor u denken, dat is toch vrijdag pas? Ja, vrijdag, dan is de officiële opening. Maar de eerste wedstrijden zijn dus vandaag al bij het vrouwenvoetbal. Nederland doet daar niet aan mee. Het is wel een, een belangrijke populaire sport bij de Spelen. Vera Pauw was de eerste professionele vrouwelijke voetbaltrainer. Is, moet ik misschien nog zeggen, uh, voormalig bondscoach van het Nederlands vrouwenvoetbalteam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er eigenlijk misgegaan dat Nederland er niet bij is? Hè? Want die vraag gaan wij ons natuurlijk nu pas stellen. Wat is er ja. misgegaan? Uh, je moet je bij het vrouwenvoetbal kwalificeren via het WK, het Wereldkampioenschap. Uh, het Wereldkampioenschap heeft vorig jaar in Duitsland plaatsgevonden. En voor dat Wereldkampioenschap waren er met drie landen uit Europa plus het organiserend land die zich uh, daarvoor hadden gekwalificeerd. Dus um, ja, als je niet bij de allerbeste van Europa zit, bij de beste drie, dan uh, heb je ook geen kans op een Olympische Spelen. Want het is drie van het WK uit Europa, die gaan naar de Olympische Spelen. Ja, en, en, het is, dus, uh, niet, en, en, en is dat ook conform uh, hoe, hoe het is eigenlijk? Of is het gewoon op dat toernooi misgegaan? Nee, dat zijn kwalificatiewedstrijden voor het WK. En uh, Nederland heeft zich toen niet geplaatst voor het uh, wereldkampioenschap. En dat betekent dus ook dat je direct bent uitgeschakeld nee. voor de Olympische Spelen. Um, en in Europa zijn er 47 landen die meedoen aan die WK-kwalificatie. Dus um, ja, wat voetbal betreft geeft dat ook gelijk aan wat de plek van de Olympische Spelen is. Je moet je via het WK plaatsen. Dus de WK is belangrijker dan de Olympische Spelen. Ja, en, en welk land is volgens u nu de grote kanshebber in, in Londen? Ja, nou, ik, ik denk Amerika. Niet alleen vanwege dat dat team fantastisch is. Japan is op dit moment wereldkampioen. Dus die hebben ook zeker een kans. Maar bij Amerika is de Olympische Spelen zo'n waarde. Zoveel meer waarde dan bij vele andere landen waarvoor het WK echt het allergrootste toernooi is. Want het WK Vrouwenvoetbal is na de optalsom van alle sporten bij de Olympische Spelen... het grootste sportevenement voor vrouwen in de wereld. Dat weten we in Nederland niet, maar uh, het is dus groter dan uh, alle, alle tennis bij elkaar. Nou ja, en het ging uh, toen u bondscoach was even goed hè, met Nederland. Dat zat opeens in de lift, uh, kreeg ook veel aandacht. Is, is het nu helemaal weggezakt met Nederland? Hoe, hoe staat het met nee, het vrouwenvoetbal? Nee, Nederland staat op punt om... Uh, uh, zich automatisch te kwalificeren voor het EK 2013. En uh, ja, dan zal de aandacht weer toenemen. Maar we hebben het op het EK fantastisch gedaan. We hebben op vier minuten na de finale uh, gemist. Ja. En um, ja, daarbij gaven we dus aan dat we tussen de wereldtop zaten... Nou ja, als je je dan net niet plaats voor zo'n WK, dan lijkt het alsof je ver, ver weg, uh, ver weg bent gevallen, maar dat is niet zo. Hè? Ja, dat komt misschien ook omdat alle ogen van de wereld nu natuurlijk gericht zijn op Londen en wij lopen er niet tussen. Ja. Um, ja. Uh, over vier jaar mogen er wel meer landen meedoen, dus dat is dan wel weer goed nieuws voor Nederland. Nou, op het WK, op het WK ja. 2015 doen 24 landen mee en er is. Uh, pas besloten dat als Europa niet meer kansen krijgt... dat het dan het vrouwenvoer wel erg gaat schaden. Dus we, hebben, uh, we gaan van drie naar acht plaatsen op het WK. En ja, dat is fantastisch, want acht Europese landen... dan heb je ook iets om voor te strijden. Waar voorheen de meeste landen de WK-kwalificatie... eigenlijk alleen maar als een soort voorbereiding op de EK-kwalificatie... Uh, zagen, omdat er toch geen kans was om je te plaatsen. Ja. En nu in één klap, ja, als je, er, als je er flink tegenaan gaat, dan heb je in ieder geval een kans. Zeg, U bent momenteel op vakantie, hè? Uh, ja. gaat u niet kijken in Londen? Nee, ik ben aangesteld als hoofd van de Technical Study Group van de FIFA op het WK onder 20 vrouwen, dat in Japan gaat wordt Gaat dat gehouden. over doellijn technologie of niet? <laughs> ik, ik heb nog niet gehoord dat het daar getest wordt. Dus ik neem aan van niet. Maar um, nou ja, dat WK 120, dat is voor de, voor de FIFA ook een groter toernooi... dan de Olympische Spelen. Okay. Um, en dat heeft dus te maken met dat er maar twaalf landen meedoen. En dat het een verspreiding over het hele... Ja, over de hele wereld een uh, deelname moet plaatsvinden. En um, ja, dat houdt in dat niet alle, alle beste landen daar zijn. Nee, maar, en, maar um, gaat, gaat ja. u wel de Spelen in Londen volgen... vanaf uw vakantieadres ja. en uw werkzaamheden uh, voor de FIFA... die u aan het doen bent? Ja, natuurlijk. Ik ga alle wedstrijden kijken. Ja. Oké, okay. nou en ik zeg even voor de luisteraar... die kunt u uh, live bekijken, die wedstrijden op nos.nl. Vera Pauw, voormalig bondscoach van het vrouwenvoetbalteam. Hartelijk dank. En Hartelijk veel dank. plezier met te Spelen bekijken. Hartelijk dank. Hm. En jullie ook. Dag. Dag. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Yes, it's me and I'm lonely. I had to call you on the phone. Whoa. Don't you know? Tot morgen. Show, telephone Johnny morgen. Show. Telefoon baby hoorde u... Het festivalseizoen is in volle gang. En ook het weer is sinds een paar dagen de bezoekers... en natuurlijk dan ook de organisatoren gunstig gezind. Vandaag in ons panel. Daarom aandacht voor cultuur. En dat doen we met Terts Brinkhoff... geestelijk vader van rondreizend theaterfestival De Parade... en Martijn Sanders, culturele duizendpoot, mag ik toch wel zeggen. En op dit moment artistiek leider van Eindhoven... culturele hoofdstad 2018. Welkom, heren. Um, ja. Meneer Brinkhoff, uh, om met u te beginnen. Uh, de parade is ja, eigenlijk gewoon in volle gang. Uh, ja, as we speak tot vorige week in Den Haag, sinds vrijdag in Utrecht. U bent niet meer de organisator, maar loopt u er dan wel rond om te kijken waar bijvoorbeeld nog dingetjes kunnen worden verbeterd? Ja, zeker. Ja. Nou, ik ben nog wel in, in charge. Dus ik, ik leef daar van de Parade. Ja. Ik ben een van de grootste toeleveranciers. Maar ik heb de, de, de programmering en de dagelijkse... om die horde aan te sturen, dat is een enorm werk. En dat doet Nicole van Vessem en Ray van Zanten. Want u levert gewoon... de tenten, toch? Ik lever onder andere de tenten en, en het concept. Dat moet ik bewaken. En ik ben daarnaast met nieuwe concepten bezig. Dus uh, de, ik ben nog vol in de... Nieuwe concepten à la de Parade ook wel? ala la de Parade. De? Ik heb, wij zijn met een, met een grote, met een reizende tafel van 120. 20 meter tafel van de idee. En overal waar er echt een nieuw idee is, dan zetten wij die tafel neer. In het middelpunt daarbij heb je het middelpunt van de belangstelling. En echt dan, fysiek, ja, een tafel komt er dan te staan? En dan... Van 120 meter, dus op het Rokin. Dan kunnen we het <lacht> over dit hebben. En we <lacht> kunnen overal in het land uh, toeslaan. We gaan ook naar Eindhoven, bijvoorbeeld Toevallig, komen we daar dan elkaar tegen. Want wat is daar voor idee dan, dat de tafel daar uh, belandt? De, de, Pieter en Eek heeft ons uitgenodigd om met de tafel naar zijn nieuwe fabriek, Strijp R, te komen. Die tafel is trouwens ook ontworpen door Piet Heng. En, uh, en daar hebben we de combinatie tussen onze live, live programmering van de, van de parade... en de, de, ja, de design uh, wonderen van Eindhoven. Maar die zijn altijd stilletjes, daar kun je wel om lachen. Maar je kunt het, het wordt nooit met zo'n hele galerie vol design... daar word je niet stuitend vrolijk van. Dus wij gaan de combinatie zoeken tussen design en live. Uh, wat wij doen is altijd live. En dan de tafel blijft daarvoor de basis dan en de eigenlijk? De tafel die staat... Ja, dat, dat is een, een groot... Dat is een meubel, hè. Normaal heb je... Dat zegt, dat zegt Piet Heijn ook mooi. Een tafel is voor mij... Een, een, een, een soort heilig meubel, want daar, daar doe je alles op. En ja. om, het verenigt elkaar. Maar als je een hele grote tafel... Dan, je, dan vergroot je het uit naar, naar een soort stad... Of een debat voor een ja. wijk of zo. En hoeveel vrachtwagens heb je nodig voor deze tafel? een vrachtwagen. Dankzij Piet Heijn even. Die kan namelijk heel goed Inklapbare. met volume. Om, het is totaal... <laughs> Klein bouwpakketje eigenlijk. Klein bouwpakketje. Ja. Uh, ja, Toch nog even terug naar de parade. Want als u daar dan rondloopt, uh, het toch een beetje ook uw, uw kindje. Uh, denkt u dan van, goh, het is toch wel fijn dat het lekker weer is. Want daar moeten we toch voornamelijk van hebben. Want anders geen parade. We de afgelopen drie jaar een beetje dat, de, de, de, niet, uh, laat ik zeggen, het weer gehad... waardoor we alleen maar kieten draaien. En dan is het buffetje wat we nodig hebben, is er dus niet. We waren platzak en toen moest de crisis... Ja, dus het was toch een beetje Die nog komen, nodig dat we echt. goed weer hadden. En we hebben goed weer gehad in Rotterdam. Ook goed weer in Den Haag. Overdag wat regent, maar dat maakt niet uit. En nu... Ja, nu hebben we het helemaal voor het grijpen. Want hoe, hoe staat het ervoor voor dit jaar? Ja, wij dachten, we dus we hadden toch met z'n allen een beetje schrik. Zo van, ja, laten we nou maar eens 10 of 20 procent krimp voelen. We hebben allemaal 10 procent ingeleverd op voorhand. Maar het loopt helemaal goed. Dus we hebben, we hebben nu geen zorgen. Nou, wat het is eerlijk. Dit is, is ongelooflijk, ja, ja. En Martijn Sanders, bent u al naar de parade geweest? Bent u een paradeganger nou, ik behoor niet meer tot uh, direct de directe doelgroep, geloof ik, van Terts. Hoezo niet? Oh, oh ja, nou, eigenlijk ja, Wat, wat jongeren is de doelgroep? Het, hij is voor iedereen. Ja, toch het, op straat, het is gewoon ah. de straat. dus Jeugd, alles loopt daar rond. En, en dat heb jeugd, ik altijd. Hoor je het al? Jeugd, uh, <laughs> zie je wel. Jeugd en alles loopt daar <laughs> rond. <laughs> nou ja, noem maar alles, kom ik graag. Nee, ik ben een tijd nee, dus... niet geweest, maar ik, helemaal in het begin van Terts zijn... Uh, wonderbaarlijke avonturen... Uh, heb ik er nog wel mee gewerkt, want... Ik was voorzitter van de Stichting Museum Plein in de tijd dat ik nog directeur van het concertgebouw was. En de allereerste parade, dat heette toen nog de Boulevard of Broken Dreams. Boulevard of Broken Dreams. Die heeft terts op het Museum Plein georganiseerd. En dat was fantastisch. Het was echt een totaal nieuwe formule. Ik geloof niet dat dit ter wereld, waar dan ook, uh, bestaat. En zeker niet al 28 jaar. Nee, dat, dat, volgens mij zijn we het enigste reizende... Festival, ja, ja en, en Martijn Sanders, u bent nu dus artistiek leider van... is het nou Brabant Culturele Hoofdstad 2018 of, of Eindhoven? Uh, we hebben ervoor gekozen om het Eindhoven Culturele Hoofdstad te laten zijn. En het was uh, eerst Brabant en toen ze Eindhoven de nou, aanvoerder zijn, geworden, het, toch? Oh, het is een hele brede beweging geweest, waarin een aantal steden, uh, vijf steden... en met name ook de provincie, heel uh, nauw hebben samengewerkt. Maar doordenkende over wat we willen gaan doen, dus vanuit de inhoud, kwamen we eigenlijk op de gedachte dat ver weg het beste Eindhoven zich als stad zou kandideren. Dat betekent niet dat die andere steden niet meedoen, maar wel dat Eindhoven het gaat trekken. Want wat heeft Eindhoven voor op bijvoorbeeld Tilburg, Breda? Uh, nou, wat heeft het vooral voor, of is het anders dan de andere kandidaten in, dat, uh, in die race? Ja, uit hè? de rest van Nederland, precies. Ik nu, want, ja, maar je, bekijk, goed, je moet één van die steden kiezen. 2018 wordt is dat 2018 een culturele hoofdstad aan Nederland wordt toegewezen. En er zijn vijf kandidaten die daar uh, om vechten, om strijden. En dat zijn Maastricht, uh, Den Haag, uh, Leeuwarden en... Uh, uh, wat vergeet ik nou? Was het Utrecht? Utrecht, natuurlijk. Ja. Stom van me. En, uh, en, en, en dus Eindhoven. En Eindhoven gaat zich heel erg richten... Nou, je had het al even over Terts... Eindhoven is de stad van het de design. Eindhoven is de stad, slimste regio ter wereld. Ja, dat, ja, dat zeggen ze, hè? Ja. Nee, dat zeggen zij niet. Dat zegt ja, een nee, ze internationaal is, is orgaan uit New York... Ja. wat dat predicaat aan Eindhoven heeft. Ja, en dat toegekend. gaat over innovaties op allerlei dat, gebied. Ja, en in die innovatie zie je een, een enorme samenwerking... in een soort open laboratorium... tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid... En het gaat daar steeds om creativiteit. En wat wij, en daar heb ik het heel kort samengevat, als culturele hoofdstad willen doen... is te zorgen dat de creativiteit vanuit de culturele sector wordt gewaarborgd en wordt ingebracht. En dat zie je nu al gebeuren. En wij gaan dat met de projecten die we gaan organiseren enorm veel intensiever doen. Het Eindhoven uh, wordt met medewerking van die andere steden en de provincie... Een groot open laboratorium. Het interessante, als je nu gaat kijken... in Eindhoven, bijvoorbeeld op het high-tech centrum... of op Strijp, waar Piet Hein zit... is dat die samenwerking al volkomen gestalte gekregen heeft. Er zit een internationale community... van ongelooflijk slimme mensen... die in een heel open environment... dus wat betekent dat als iemand een uitvinding doet... dan vroeger, he, hield je dat geheim... en dan vroeg je een octrooi en dan mocht niemand naar kijken... en dan pas werd het ergens op de markt gebracht. Daar wordt... Ontwikkeld samen met de afnemer, samen met de concurrent zelfs, of de toeleverancier. En, Wordt en in het hoe... hele proces betrokken ASML, zo'n Eindhovens bedrijf, chipfabriekmaker, uh, chipmachinemaker, beter gezegd. Daarvan uh, zijn nu twee klanten mede-aandeelhouder geworden. Dat is heel erg het Eindhovense concept. Ja, en op wat voor manier uh, wilt u dat dan zichtbaar maken... voor de bezoeker? Want je denkt toch, culturele hoofdstad. Ik ga naar een stad met een mooie binnenstad. Of iets waar je het gelijk ziet. Het ademt cultuur uit of innovatie. Hoe wilt u dat in Eindhoven aantrekkelijk maken? Want het nou, is ik ga weer voor, paar niet paar de aantrekkelijkste, aantrekkelijkste kan ik geven. stad van Nederland, uh, volgens mij. Ja, dat zegt u nou. Maar ik mm -hmm. weet niet hoe vaak u dat komt. Ik kom er heel vaak. En we hebben binnenkort ook mijn kantoor. U een beetje uit. Ik vind het een... Ik vind het niet de aantrekkelijke stad als het gaat om uh, monumenten. Dan Moet je naar Breda of naar bos. Maar uh, wel als het gaat om energie. Ik, voel, wat in, wat ik, in, ik heb in Rotterdam ja. gestudeerd en ook een tijd gewoond. Uh, de energie die ik in Rotterdam voel, die voel ik nu in Eindhoven. En hoe maak je dat zichtbaar dat voor? Dat maak je de toeristen zichtbaar. Nou, ik ga één voorbeeld komt. noemen. Uh, zei al: uh, Design in Eindhoven. Hè, dat is bijna equivalent in Nederland. De Dutch Design Week, uh, de Dutch Design Academy zit daar. Uh, wat wij gaan doen in 2018 is de eerste wereldtentoonstelling van het design. Maar niet zomaar. Het, dan gaat het om design in zijn sociale functie. Social design. Uh, waarbij, en dat is ook typisch Eindhoven, vaak de consument degene is die het de design helpt maken. En, design uh, dat je kan gebruiken in en om het huis bijvoorbeeld. Ja, om het zo maar maar even ook in de drukken. Uh, en uh, als je nadenkt over design, vormgeving. Alles wat je, bijna alles wat je doet, wat je wil veranderen, is vormgeving. Of er zitten vormgevingsaspecten aan. Dus vanuit uh, de maatschappelijke toepassing nadenken over waar de maatschappij behoefte aan heeft. en waar de maatschappij door wordt verbeterd. Dus alle landen, dus net als in de Biennale Venetië. kunnen inzendingen gaan maken. In, overigens Eindhoven en Helmond samen, dat zijn bijna zustergemeenten. Er zitten acht kilometer snelweg tussen gaan we ook op een hele spannende manier aan elkaar uh, verbinden. Oh. Want in Helmond zit weer... de allerbelangrijkste uh, mobiliteitslaboratorium uh, van heel Nederland. De automotor. Maar dan kan je met leuke we voertuigen, gaan, voertuigen heen en wat weer. Wat nu rijden. al zou kunnen, maar je, wat over zes jaar kan... Is, is waarschijnlijk nog veel meer. Wat nu al zou kunnen, is onbemande bussen over magneetstrepen... Uh, magneetstrips tussen Eindhoven en Helmond heen en weer rijden. Die strips die liggen er nu al. En die kan je dan gewoon gaan gebruiken. Ja. Terwijl Brinkhoff, ik zag u af en toe knikken... tijdens het betoog van meneer Sanders. Dus... Ja, ja, ik ben heel door. erg aan de datuur uh, van vindt. Uh, uh, uh, uh. Nee, maar Slaat het aan, dit Wat ik bij Piet Hein, dat is een fabriek. Maar hij heeft ook een tentoonstellingsruimte. Dat is Piet hein -Eken. Dus als, je, als je het vergelijkt ja. met een museum... een museum poetst zijn, zijn, zijn, zijn dingen op... zijn, zijn bezit... En, zijn, en hij probeert het ook te moderniseren. Maar Piet Hein is, is een fabriek... die is op alle fronten in beweging. Dus daar... daar uh, dat, dat is nu op dit moment nieuw. Dus het is en een fabriek en een ontwerpafdeling... en een tentoonstellingsafdeling. Hij heeft ook gasten. En een winkel en een restaurant. En een winkel en restaurant. En een locatie daar waar je feesten kunt geven. Overheen. En nou. dan krijg je een hele soort nieuwe innovatieve dynamiek. Ja. En dat zoek ik dus in... in uh, in Eindhoven En zij vragen ons om daar mee te doen. Dus Dat, is, dat zijn wel de... Kijk, als je in de mos staat, dan even ik de mos niet afkraken. Maar daar, daar staat de kathedraal. Dat, dat, dat hebben we, dat weten we, dat kunnen we, kennen we. Om dat nieuw leven in te blazen is natuurlijk heel iets anders... dan dat je een hele stad, zoals Eindhoven, is met nieuw leven bezig. Dus dat is voor, ja, voor dit soort wedstrijden zou ik... Ja, want denkt u dat de mensen die straks moeten bepalen... welke stad het wordt, een beetje klaar zijn voor dat, voor dat innovatieve ja, en dat nieuwe? En, en dat, industrie... dat men toch niet een beetje blijft hangen bij die kathedraal? Nee, ik denk dat de industrie is nu echt... in dit soort tijden, van, van dat je dus moet innoveren... dan gaat de industrie natuurlijk voorop. Daar ja. loopt de kunst vaak uh, dramatisch achteraan. Ja, uh, dus nee. ik vind... Uh, ja, maar dat is nou juist de emancipatie maar het is die we moeten bereiken. Eindelijk moet die kunstsector eens een keertje komen... uit, ja. het, uit de hoek van subsidiefreters, uh, luxe, uh, vrije ja. tijd... Ja. Dat moeten we gaan, ons gaan realiseren dat kunst en creativiteit... centrum zullen worden van de toekomstige samenleving. Want gaat er ook en helemaal en geen daar, subsidie daarom, daarom, naar uw project geloof nu? ik hier zo in. Ja, gaat er u? geen subsidie van de overheid naar uh, dit project? Er gaat absoluut subsidie van de overheid in. Een heleboel zelfs, 100 miljoen euro uh, in principe. En is dat dan maar, goed besteed? Ja, dat is een investering. Dat is een investering in iets wat vele malen uh, zijn opbrengst zal hebben. Niet alleen, dat staat al vast, want er zijn al onderzoeken naar gedaan. Als je culturele hoofdstad behoorlijk aanpakt krijg je drie, vier keer zoveel geld terug als dat je investeert. Maar dat moet zich dan wel weer uitbetalen? Door nee, wacht want, even. Gewoon door, de, gewoon door de toeristen die komen. Hè. Er komen ook een van grote Van Gogh tentoonstelling in 2016... alle Jeroen Bos tentoonstelling, beide in de Bos. Uh, ja, ook als Utrecht het wordt? Uh, ja, want hoe betaalt zich dat uit als u het niet wordt, inderdaad? Als we, dat, ja, als we het niet worden, <sus> dan kun je het niet op die schaal doen. Nee. Dat, is, uh, dat is volstrekt duidelijk. Maar dan heeft u, en, u dan, dan, dan geïnvesteerd? Dat, nee. Ja, maar die investering... Ja, nu lopen een aantal dingen door elkaar. De investering die we nu doen in de campagne... Uh, dat, misschien bedoelt u dat. Ja, die is, u, u is niet 100 kineken, dus miljoen. U zit dat bedoelt u. Die is niet zo groot, Nee, ik, nee, Nee, nee dat, is, dat is een paar miljoen. Uh, en uh, die is er vooral op bestemd... om al die plannen naar boven te brengen. Het fantastische is dat we zoveel mensen bij elkaar hebben gebracht... in de kamer hebben gezet en gezegd... kom er maar uit als je een fantastisch plan hebt. En die mensen worden enthousiast over hun eigen ideeën. Die stimuleren elkaar om met nieuwe dingen te komen... En die verlaten vervolgens. Het is gewoon die tafel van Terts. Terts Brinkel, of stak zelfs een beetje zijn vinger op. Uh, nee, ik was een aanhagend aan teken. Dat is een een te staan. Dan <laughs> nee, heb ik me ook nog vooral ook, ook voor Den Haag. Den Haag heeft ook een. een ja, nee, een, Terts was even. Veel eigen even. tijdse dynamiek. Ja, Viel even de je eigen stad af, Terts. Waar zeg? Want jij bent toch comité-lid in Den Haag? Nee, geen comité, bij ik rond. Dus ik vind, ja. ik vind dat Den Haag heeft... heeft een, dat is ook in deze tijd, hè, dus met, met het gerechtshoofd... en al die hele politieke kant van de zaak. Dat is ook een stad die echt een, een kans heeft... om, om, om, om in Europa of wereld iets te laten zien waar ook weer die kunsten. Cultuur, die kunnen er natuurlijk ook op die manier heel goed aan bijdragen. Dus je hebt het uiterste. Eén is vind ik dan Den Haag. Utrecht ligt een beetje de midden in. Ja, in Utrecht kun je eigenlijk van alles doen. Maar het, het uitgesprokene, ook van Friesland. Dat, dat, dus als het erom bij mij zou het gaan... je hebt, je hebt iets in Den Haag. Dat, die, die kan, dat kan echt een forum maken in deze tijd. En, en de Eindhoven heeft dat inderdaad... dat totale innovatieve op nou, alle fronten. En, en nog even over dat subsidievrij. De kunstwereld ja? zonder subsidie. De, de parade heeft nooit subsidie gehad, hè? Nee, in het begin wel die boulevard. Totdat ik erachter kwam, toen vroeg ik aan, aan, aan OCMW van, van hoeveel subsidie is er eigenlijk? En toen zeiden ze dat voor de zomer was toen 80.000 gulden. Nu is dat zo weinig, dat kan ik nooit. Dat, wat ik wil, kan nooit. Dus toen, toen zijn wij al zonder geld gaan nadenken. En daar hebben wij nu profijt van. En, ik, uh, en, ja. en is, is dat voor de hele kunstwereld aan te bevelen, wat u betreft? Ja, in principe, in principe wel. Maar je kunt natuurlijk ook... Kijk, je hebt ook de, een, een land heeft ook zijn verantwoordelijkheden... Nou, Inderdaad, de, de Van Gogh's en, de, en, en de, de Rembrandt's. En die moeten allemaal, zoals Amsterdam, heeft nu zijn hele collectie in onze musea goed opgepoetst. Dus die heeft gezegd: van we hebben geld. Dat, de economische Wethouder was ook de cultuurwethouder. Ze heeft gezegd: laat ik in ieder geval, als ik moet bezuinigen, laat ik dan in ieder geval goed voor mijn kunsten zorgen. Want dan komen die toeristen op af. Dus dat lijkt zeggen, dat vind nog wel in, Alleen Amsterdam staat in, in, in kunstontwikkeling even helemaal stil. Want, want, want artiesten die nieuwe dingen willen, die, die, die, die, die, daar is even zeg maar geen tijd voor. En, en Dat is geen wel tijd komen. of geen geld? Geen geld. En dan, uh, uh, ja, ik vind nog steeds als je uh, zelfstandig denkt... Dan, dan ben je toch wel met, met veel meer energie... Los van het geld van de overheid. En dan zie je de mogelijkheden. Je wordt meer geprikkeld je. en gestimuleerd. Ja, ja absoluut. Dus, je moet, dus ik heb die weg toen gekozen... Uit, en dat is me nog steeds heel goed bevallen. Is dat, en wij komen nu drijven dus Wij doen nu iets wat, wat we al twintig jaar kunnen. Dat moeten andere mensen nu pas mee beginnen. Dus wat dat betreft hebben we een vrolijke zomer. Mooi. Goed besluit. U kunt weer gaan tafel voetballen. Hè? Want dat ja. was u samen aan het doen voordat uh, ja, deze ja, van, uitzending begon. Ja, ik wil revanche. Jij moet de stand gelijk ja, trekken. Nee, dan moet, het Goed. Goed. Martijn Sanders gaat een revanche halen bij Terz Brinkhoff. Dank beiden dat u hier was. Succes met de Eindhoven. En succes geniet van de parade en de tafel. En alle andere mooie ideeën die hier zonder subsidie ontstaan. Dank. Ja. Oké, okay, ja, graag gedaan. Wij zijn zo terug met de ja. sportzomer. Tot zo.